12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de grote politieactie in België zijn vandaag niet drie, maar vijf terreurverdachten opgepakt. Onder wie Salah Abdeslam. Frankrijk gaat België vragen hem snel uit te leveren. Abdeslam werd vanmiddag opgepakt in een huis in de Brusselse gemeente Molenbeek. Hij was niet gewapend, maar hij volgde de bevelen van de politie niet op. Een want de kruid heeft zijn been geschoten. de wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs in november vorig jaar. De Franse president Hollande zegt dat de antiterreuracties doorgaan en dat meer verdachten zullen worden opgepakt. Premier Rutte raadt vluchtelingen af te reizen van Turkije naar Griekenland. De overtocht is levensgevaarlijk en kost handenvol geld. Maandag aangevraagd wordt ook nog eens terug, teruggestuurd, zegt Rutte. Turkije en de EU sloten eerder vandaag een akkoord over de vluchtelingencrisis. Turkije neemt vanaf maandag vluchtelingen terug die naar Griekenland zijn gereisd. in ruil voor onder meer miljarden extra. Het wordt volgens Rutte wel een enorme plus om de stroomvluchtelingen voor zondag te stoppen. De burgemeester van Renkum had tijdens de uit de hand gelopen stabavond een piketdienst. Hij was toen verantwoordelijk voor de veiligheid en openbare orde. Dat bevestigde een gemeentewoordvoerder tegenover Ondroek Gelderland. Burgemeester Gebbe liep bijna vorige maand s'nachts aangeschoten in het centrum van Arnhem. Hij was op stap met zijn zoon en viel op straat. Hij zegt dat hij als verkeerd viel, viel, wat grieperig was de staat Utrecht nog steeds stevig op de vijfde plek. De club thuis met 2-1 van Excelsior. Dat komt door op voorsprong door het doelpunt van ja, kwam terug van de Fransman en maar dan regen. Zin in Zandvoort!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 Nou, we horen het uh, geluid uh, vanuit uh, het patronaat. Het is dus mij weer gelukt om uh, weer uh, gewoon in de studio te zijn. 13 over 12, inmiddels uh, hier uh, bij C.V.M. van En uh, het uh, wachten is op uh, de Witte Rook. Die de jury uh, uh, aan het, uh, ja, de jury is net, uh, net het Vaticaan. Uh, kijk, ze moeten het eens worden. En dan komt de Witte Rook uit. En dan is bekend wie de Roepacta wordt Award van 2015-2016 uh, gaat winnen. Het is wel toch wel even lekker om uh, gewoon ontspannen weer uh, vanuit een, een studio te zitten hoor. Dus... En tot die tijd, ik heb hem al gezien, zal Joost uh, vragen dat uh, werken voor ze een uh, rekening nemen van wat er uit de grote zaal van het uh, patronaat uh, komt.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 It sounds just like a symphony That's why I go for that rock and roll music Any old way you choose it It's got a beat, you can't lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I took my loved one over cross the tracks So she could hear my man a wailing sax I must admit they have a rockin' band Many were blowin' like a hurricane That's why I go for that rock and roll music Any old way you choose it It's got a backbeat, you can lose it Any old time you use it It's gotta be rock and roll music If you wanna dance with me If you wanna dance with me Way down south they gave a tune folks they had a giant marie They're drinking home from a wooden cup the folks and got old shook up. and started playing that rock Mambo. It's way too early for a combo. So keep, keep a rocking rockin that many. piano. En natuurlijk, na het tellen van de stemmen, lieve dames en heren, is het zover? We kunnen de prijzen gaan uitreiken! En voordat we dat gaan doen, wil ik heel snel, echt ASAP e -E ZSM, wil ik van elke band één vertegenwoordiger of vertegenwoordigers er op het podium. Loop als de wind! Vlieg hier naartoe als een pijl uit de bol! En uh, terwijl dus uh, voor elke band één vertegenwoordiger of vertegenwoordiger, vertegenwoordigers hier het podium op komt, wil ik graag even. Band... Want alle bands hoor ik nu. Alle, alle bands gewoon op het podium. Iedereen op het. Ik zie daar een gezichtje, dat ziet er leuk uit. Zeg. Ik heb er een foto van moeten maken. Alle bands, ik hoor hier van de regie, alle bands het podium op en wel snel. Alle bands! En in de tussentijd graag van u als publiek en natuurlijk ook de bands mogen applaudisseren voor onze dj van dienst natuurlijk, dj Disfinger! De man die altijd de juiste platenkeus maakt. Ga lekker zitten, zoek een plekje, want straks zijn alle zitplaatsen vergeven, zoveel zitplaatsen hebben we niet geloof ik. Mogen we lekker bij elkaar op school komen zitten jongens en meisjes. Hey! Dat is al geleden? Terwijl we dus uh, mensen hebben die hier binnenkruipen, op het podium is gevonden een bidonnetje. Zo'n klitterbandtape-ding. Een fietspomp, een tas. Is iemand, uh, is iemand de eigenaar van die rommel die hier op het podium gevonden is? Allemaal rotzo hier. Kom maar even ophalen. Yep. En dat zonder met je ogen te knipperen gewoon. Die is helemaal niet voor jou. Nou, nu wel. Ja, nu wel. Ja, huh? Gezellig. Willen jullie niet zo in mijn nek uh, kijken? Want ik heb hier namelijk uitslagen met dik gedrukte namen van de bands. En dat. Zonerbied en nou? Ja, oké, okay, gedisqualificeerd. Spijt me, Jan, sorry. Dat is nou echt. Uh... Ik heb je niet moeten doen. Aha. Mm -hmm. uh -huh. Hey, um... Lieve mensen. Het was voorwaar een schitterend seizoen. Een, prachtig, een prachtige editie 2015-2016. We hebben vier echt hele toffe voorrondes gehad. En ik zeg je, vanavond hebben we ook weer een hele mooie finale gehad. Hulde voor alle mensen, laat je horen! 54 bands hebben zich aangemeld. In totaal hebben er 24 bands meegedaan. 24 bands waren uitverkoren om voor u als publiek te spelen. Uiteindelijk dus zes in deze finale. De beste zes hebben hier gestaan. Maar wie gaan er met die prijzen naar huis? Dat is, um, dat is natuurlijk interessant. Ik wil graag even een uh, beschaafd applausje eerst voor onze sponsoren. Want zonder sponsoren, ik weet niet de meeste mensen kennen in dit verhaal. Maar wij kunnen dit soort feesten echt niet... Organiseren zonder dat we wat geldelijke steun hebben. Even een jesse applaus probeer om -um, zoals dan mogen we doorheen te rammen. Stichting J.C. op patronaat Jack Daniels, beveiligingspop, Haarlem, Café Pitsen, Beekestijn, Popka Steel, Showrend Haarlem, Saans, Blockbord, overname Muziekhandel, Jongart, Muziekantendag, Studio, Handbreker, Anvold, Kavartje 5, Milansport, Prijsle, Stichting Haarlem. Bijna in één adem. Verdomme. Stichting Haarlem, dat ga ik nooit meer vergeten. Ik wil een wat harder applaus voor de heren waren het in dit geval die in de jury hebben plaatsgenomen en hun expertise hebben laten vliegen over de, over de bands, zeg maar, over de, um, ja, over de prestaties van de bands. Laat je even horen voor Wouter Groenart, Paul Haaien, Tobias Hubeniers, Thuis van Liem en Maarten Klaus. Fantastisch. Goede jury. Dan gaat hij, uh, we gaan beginnen met de publieksprijs. Is uh, De regie het er nu eindelijk over eens, want er is, de hele... er is heel lang over gesoebad hoe we dat uh, gingen doen. Want er was even een wijziging uh, in het script, maar we gaan hem toch doen. De publieksprijs, uh, dames en heren. Er is lang geteld. Het was een tijdje een uh, nek nek reis, maar het is toch gelukt. Wat gaat de band winnen die de publieksprijs heeft gewonnen? Laat ik het even weten hier. Een optreden in café Steels te waarde van 250 euro, yes. En daar gaan we allemaal naartoe uiteraard. Een optreden tijdens Haarlemse Helden Festival 2016 hier in het patronaat. Een optreden als openingsact op Koningsdag live op de nieuwe groenmarkt. De waarde van 100 euro, dus die pegeltjes zijn lekker al binnen. Oké, okay, liefdelige assistentes. Ik weet niet waar jullie uithangen, maar we hebben hier natuurlijk wel een beker en een cheque voor nodig. En natuurlijk een mooie bosbloemertje van klavertje 5. Met kom maar met die prijzen. Juist daar is uh, Ja, tom, tom lieg. Lief, uh, daar zijn ze. Met 135 stemmen is de winnaar van de publiekksfeel erop achter wordt geworden. Maltra! En natuurlijk van onze, een van onze sponsoren, Jack Daniels een goodie bag. En um, mochten er uh, ouders of verzorgers in de zaal zijn die zich een beetje ongerust maken, er zit gewoon uh, lauwe thee in die fles natuurlijk. Ik begrijpt u wel. Hé, hey, hoeveel staat erop dat erin zit eigenlijk? Een gallon? Is dat nou een gallon uh, een gallon whisky? Dan weet je meteen als die gasten het op hebben wat gallon drunk betekent. Goed, dit is geweest. Um, mantra, dit is voor jullie als aandenken. Right. Hé, hey, we gaan door. We hebben plaats 3, 2, 1 en we hebben ook nog een optreden op het Young Art Festival en Bekensteinpop. Pop. Of, die gaan we meteen even roepen nu. Hey, Regie, kom eens even. We hebben de boel een beetje veranderd of overhoop gegooid. Juist, we zijn eruit. We gaan meteen verder. Plaats drie, dames en heren, jongens en meisjes. Uh, ja, en ik vind eigenlijk dat we alleen maar winnaars hebben hier vanavond natuurlijk. Dat vindt u allen uiteraard ook. Ja, toch? Niet dan. De band die dan deze derde prijs mee naar huis mag nemen, is natuurlijk wel een aardigheidje, want ze hebben hier eigenlijk zo'n fantastisch optreden gehad. Al die bands, dat, dat, is al, dat is al winst. Maar ze krijgen mee een waardebon van muziekhandel muziek, uh, Alvenaar ter waarde van 75 euro. Jawel, en elke muzikant kan de centjes wel gebruiken om de spulletjes aan te schaffen. En ik zie al wat muzikanten zo knieken: ja, dat is zo, het kost allemaal zoveel geld. Die kutsnaatjes en al die boel, die, die grommel. Voor je dit weet ben je arm. En de jury die zei over de band die als derde is geëindigd, want daar hebben we ook nog een klein verhaaltje van de jury bij. Hmm. Ja, dat staat meteen al in het verhaal. Welke jury? Wie heeft dit opgeschreven? In de eerste zin staat de naam van de band al. Hoe gaan we hierom? Hey, lul je hier maar weer uit, uh, visser? Oké. Okay. Nou, daar gaat hij. Um... Ja. Hier kom ik niet uit. Oké, okay, in de eerste zin is het meteen duidelijk wie die derde plaats gewonnen hebben. Ze moesten weer als eerste en weer hadden ze daar totaal lak aan, dat huurlijk, dan weten we het al. Met hun ongeremde energie en in, in uw face-presentatie schudden ze iedereen wakker. Het ongekunstelde enthousiasme van deze band tovert uh, direct een glimlach op de gezichten van zowel de jury als de vroeg aanwezigen in de zaal. Met iets meer dynamiek, iets meer dynamiek, zegt de jury, in de set zou Wake Point nog beter zijn. Dus... Derde geëindigd en een waardebon van muziekhandel Alvenaar. 75 euro. Yes, gefeliciteerd. Laat je horen van Point! Ze zeiden toen ik vandaag de deur uitging, laat je niet gek maken, maar het uh, is toch aardig aan de hand. <laughs> maar ik hou wel van een beetje gekte, ook in het verhaaltje van de band die tweede is geworden. Staat in de eerste zin eigenlijk al meteen verklapt, Dat welke band de tweede is. Ma maakt niet uit, joh. we moeten gewoon die prijzen eruit komen. Wat gaat de band die tweede is geworden binnen? Dat is leuk. Een waardebon van Alphen Muziekhandel van 125 euro. Ja, en, en, en, en, en, en, en, en, en. 10 blokken van drie uur oefenruimtetijd bij de drijfriemenfabriek. Jawel, 10 blokken van drie uur. En ik, ik, man, ik zit mijn hele leven al in bandjes en het is zo vaak dat er weer eentje bij zit. Van, oh shit, ik heb echt, ik ga geen geld, kun jij even voorschieten? Ik heb vorige week al voorgeschoten en ik weet dat al deze muzikanten die verhalen kennen gewoon. Dus 10 blokken van drie uur repeteren, dat is welkom voor elke band, ik vertel het je. Goed, uh, wat zegt de jury? En de gaat hoor, let op. De, de, de, voor de goede opletten. Um, deze band heeft een frisse sound en performance. Palmsie ligt heerlijk in het gehoor. En tijdens de set passeren minimaal drie radioklare, Drie radioklare liedjes de revue. Ballonnen in het publiek maken het feest compleet. Probeer de spanning de hele set vast te houden. En die goede songs verder uit te werken. Dan wachten jullie een toekomst vol gouden stranden. Een toekomst vol gouden stranden. Juist en natuurlijk ook die bosbloemen van Klavertje 5. Geweldig. Ik ben benieuwd wat dat laatste verhaal ons op gaat leveren Ja, hier staat de naam ook gewoon in. Oké, okay, dat nou ja. Is er iemand van de regie die wil ingrijpen, dan is dat nu nog mogelijk. Want ik ram hem er gewoon even lekker uit. De band. Die. Ja, precies. Ja, nou ja, dat doe ik dan altijd. Tel ik even 3, 2, 1. En dan gaan jullie roepen wie er volgens jullie gewonnen heeft. We hebben er nog, we hebben er nog vier. We hebben nog vier smaken. 3, 2, 1. Toch met... Nog vier bands overblijft. Het is een behoorlijke rare soep uh, waar we weinig van kunnen maken. Alles zit erin, alle smaken zitten er dus een beetje in. Maar wat gaat deze band onder andere winnen? Onder andere, want uh, er zijn heel veel prijzen voor de winnaar van de Rob Akta Awards 2015-2016. Maar belangrijke prijzen zijn. voor het programma in het patronaat, jawel. Een studiodag, een studiodag bij de gerenommeerde Studio Helmbeek. Wauw. Um, optreden als openingsact op Koningsdag. Live op de nieuwe groenmarkt. Komt er allemaal naartoe natuurlijk. Waardebon van muziekhandel Alphenar. De waarde van 200 euro. En ben ik er één vergeten? Nou, niet onbelangrijk natuurlijk. En daar wil elke band wel staan. Want als openingsband op het bevrijdingsfestival Zuid-Holland. Eh, pardon. Uh, Noord-Holland. Hoogop bevrijdingsfestival. Hier in de Hout in Haarlem. Jawel. Ja... Als we gek gaan doen, dan gaan we gek doen. Oké. Okay. Wat mij betreft mogen ze meteen met die helikopter mee, ook lekker een toertje langs al die, uh, al die festivals. Goed, ik ga het verhaal van de jury even aan u voorlezen. Hier staat echt een volwassen band. Het komt uit de jaren negentig, maar het is toch ook van deze tijd. Er zit nog ruimte voor verbetering in deze also-samenzang. Mantra bouwt op naar een glorieus hoogtepunt en behoudt toch de rust. Dit smaakt naar meer! En, misschien voor diegenen die nog uh, opletten, jongens van Mantra. Hé, hey, heren van Mantra, jullie spelen ook op Jong Art en Bekenstein, want die prijzen hebben jullie ook gewonnen. Jong Art en Bekenstein, ook naar Mantra! Goed man, gefeliciteerd. Felicitaties dus, naar de winnaar van de jaargang 2015-2016. Ik wil nog één keer een enorm applaus voor alle bands die hier gespeeld hebben. Laat je horen voor de techniek. Voor de medewerkers van de patronaat. Laat je even horen. Kom aan. Dank jullie wel. Dit was dus de Rob 2015-2016. Volgend uh, seizoen. Gaan we natuurlijk weer van start. Iedereen die een beentje heeft of die al meegedaan heeft en nog een keer wil. Natuurlijk, iedereen is welkom om zich aan te melden. Doe dat dan ook. Want dan kunnen we er weer met z'n allen zo'n fantastisch feest van maken. Iedereen bedankt. Nog even applaus voor het publiek van de band. Even voor het publiek. Applaudiseer even. Applaus voor jezelf. Allemaal bedankt. Ik moet tiefers vroeg naar eindhoven. morgen. Ik ga naar mijn nest. Mazzel! Ja, hij zit er dus op de Rob Akda Award van 2015-2016. Met als winnaars de band die je als laatste in deze live uh, uitzending van, uh, van deze Rob Akda Award hebt uh, kunnen horen: was mantra. De winnaars uit de tweede voorronde gaan dus met een aantal prijzen uithalen. Zoals uh, aan de haal, zoals een Young Art Festival. En nog veel meer, dus uh, dat uh, gaan, ze, gaan ze doen. Uh, en natuurlijk uh, op uh, Bevrijdingspop uh, gaan ze dus uh, spelen. En dat is natuurlijk uh, het meest belangrijke van uh, de prijs die je kunt winnen. Tot aan één uh, uur, nog even hier muziek uit de Toverdoos. De cover van Mirko en de Wijze Mannen van uh, de Jeugd van Tegenwoordig. We hebben hem al een paar keer gedraaid. En dit is hem dus... Dan seks, hou je aan het lijntje als een ezelvis. Ik hou van vrijdag, want we eten vis. vis. Oh. Yes, we gaan shoppen, hoor de boys smakken. Gebruik de krant om je in te pakken. Wil je leren kennen? Hoe is je smaakje? Hoe is je op je wang, wang. Sorry van het haakje. Haakje, haakje. En dan let the bitch, en dan let the bitch hang En dan let the en dan let the bitch hang on. En dan let the bitch. Er smijten heel veel visjes in de zee. Vanavond vissen we in de discotheek. Teruggooien! Een chick, je weet het. Vanavond wordt er vis gegeten. Hele like lekker bitch, hele like lekker bitch, hey lekker bitch. dat hij dus een, een cover had gemaakt van dit nummer. Maar uh, ach, waarom ook niet? Het is uh, gewoon heel erg leuk om hem uh, op de etere te laten horen. Um, het is uh, bijna één uur en aan deze bijzondere lange live uitzending komt ook een eind... En dat uh, sluiten we dan af met uh, een toepasselijk nummer. En dit was nog wel een beetje een uh, erg stevig nummer. Maar goed, dat was ook een beetje in de trant van de laatste band... die we hebben kunnen uh, luisteren eigenlijk uh, vanuit het patronaat. Maar uh, tegen dit uh, tijdstip, met dit uh, uur van de dag... mag je toch ook wel een beetje een uh, wat rustiger nummer uh, laten horen. Gaan we ook uh, doen! En dat doen we dan met uh, dit nummer, The Cosmic Carnival en Clockwork... En wat ons betreft graag tot een andere keer. Dag.